Middernacht, het begin van vrijdag 6 mei. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS Journaal.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 De viering van Bevrijdingsdag is afgesloten met het concert op de Amstel. Het Gelders orkest speelde voor duizenden belangstellenden, onder wie koningin Beatrix en premier Rutte. Het concert was niet zoals in voorgaande jaren op een drijvend podium, maar op de Jan Vinkbrug over de nieuwe Prinsengracht. De 200 gasten zaten wel op een drijvende tribune. Verder stonden, stonden veel toeschouwers op de kade of zaten in bootjes op het water. Het was vandaag druk op de 14 bevrijdingsfestivals. Vele honderdduizenden mensen waren erop afgekomen. Een van de drukste locaties was zoals elk jaar Wageningen. Daar gaf premier Rutte het startschot voor de viering van Bevrijdingsdag. En daar was het defilé van veteranen. De olieprijs is vandaag fors gedaald. Zowel Europese brandolie als ruwe Amerikaanse olie werd zo'n 10 goedkoper. Voor brandolie was het in dollars uitgedrukt de grootste prijsdaling in één dag. Een vat kost nu minder dan 110 dollar. De prijs van Amerikaanse olie is tot onder de 100 dollar gedaald... voor het eerst sinds half maart. Oorzaken zijn de daling van de vraag naar olie... en de oplopende koers van de Amerikaanse dollar. De finale van de Europa League wordt een Portugese aangelegenheid. Porto tegen Braga. Porto versloeg in twee wedstrijden het Spaanse Villarreal... en Braga plaatste zich ten koste van Benfica. De finale is op 18 mei in Dublin. Het weer vannacht vrij helder bij minima rond 5 graden. Vooral in het noordoosten is kans op vorst aan de grond. Overdag opnieuw vrij zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Lex Bolmeijer. Dames en heren, goedenavond en hartelijk welkom bij deze aflevering van Casa Luna. Um, maandag, aanstaande maandag 9 mei... wordt de winnaar van de Libris Literatuurprijs 2011 bekendgemaakt. En daar is Casa Luna Traditiegetrouw weer bij. Live vanuit het Amsterdam Hotel... Portretjes van de zes genomineerden kunt u bekijken op onze site. casaluna.ncrv.nl. En in de aanloop naar de uitreiking hoort u bij ons ook elke dag even... een van de genomineerde auteurs aan het woord. En vandaag is dat Adriaan van Dis. Als hij op 9 mei wint, wat gaat hij dan doen met die 50.000 euro prijzen geld? Meneer van ik heb nooit problemen gehad geld uit te geven. <laughs> dat gaat, ik geef het op aan het leven, denk ik. Maar ik denk dat ik een tuinbank ga kopen met een wiel erop die een beweegbare tuinbank voor een beweeglijk man... Dat is een beweegbare tuinbank die gewoon op kan nemen als een soort kruiwagen. Die heb ik gezien bij het fantastische Duitse manufactum... waar ze alleen maar dingen verkopen die goed en degelijk zijn. En dus ook onbetaalbaar. Goed, auteur Adriaan van Dis, uh, nooit voor een gat te vangen. Straks in het tweede uur van Casaluna vertelt hij meer over zijn boek Tikkop en leest hij er ook nog een stukje uit voor. Maar goed, dat is pas helemaal aan het eind van deze aflevering. Vandaag was het 5 mei, de dag waarop we traditiegetrouwde vrijheid vieren... die inmiddels alweer 66 jaar geleden terugveroverd werd. Vorige week was ik nog even op vakantie um, aan de zuidkust van Europa... op een eiland in de Middellandse Zee. Dat was zo'n avond die wij doorbrachten aan het strand... met heerlijk eten en drank en vrienden in de sereniteit van de schemering, Kinderen speelden voor ons in het zand, kalme golfslag. En ik staarde over zee en besefte dat aan de andere kant van het water... op hetzelfde moment dus een bloedige strijd gevochten wordt... voor vrijheid, voor democratie. En misschien stapten op datzelfde moment wel angstige mensen... in een gammel bootje om onze kant op te komen. En dat kon ik me in die situatie waar we zaten... eigenlijk gewoon helemaal niet voorstellen. Wij zaten in onze vrede. Het was zo ontzaggelijk vredig op die avond... En we hebben dus iets te verdedigen, denk ik. Vrijheid. Maar hoe doe je dat precies? Hoe verdedig je de vrijheid zonder haar geweld aan te doen? Kijken of de voicemail ook zo'n ingewikkelde vraag heeft. Er is één nieuw bericht. Dag Lex, met Colette. Bij jou te gast is Tineke Strik, senator voor GroenLinks... en specialist op het gebied van migratierecht. Migratie is een thema dat speelt door de eeuwen heen... maar is er een cruciaal verschil met de huidige... Wereldwijde migratiestromen. Ik ben benieuwd, een mooi gesprek. Voor iedereen die zo lang is opgebleven om te weten wie onze gast is, het hele gesprek is op onze website casaluna.ncv.nl. In ieder geval morgenochtend. En voor als u per se niet langer kunt wachten, zie je het antwoord van Tineke Strik. Hartelijk welkom. Dank je wel. Dat is niet een eenvoudige vraag, denk ik of het veranderd is in de loop ja. der jaren of eeuwen. Ja, wat we nu zien, hè? die grote ja. stromen. Ja, kijk, ik denk in dat het deze... heel goed is om erbij stil te staan... dat migratie eh, bestaat sinds de mensheid bestaat. Hè? Niet ja. voor niks hebben we langzamerhand alle continenten eh, bezet. Eh, maar er is natuurlijk een heel groot verschil... omdat onze mogelijkheden enorm zijn veranderd. De, de, de techniek is voortgeschreden. We, we bewegen ons nu met een razend tempo in feite over de hele wereld. En dat kon je twee eeuwen geleden, of een eeuw geleden... of zelfs vijftig jaar geleden was het al anders. Dus uh, ik denk dat we nu met veel grotere groepen... in veel snellere, uh, grotere snelheden bewegen. En is het dan ook ontwrichtender? Want dat ga je dan wel meteen denken. Um, ja, dat, ja, dat zou kunnen. Maar tegelijkertijd... Uh, is het altijd afhankelijk van de context. Het is altijd mm. relatief natuurlijk. Ook al ga je met een lager tempo... als er echt uh, vreemden in jouw land komen... wat je helemaal niet gewend bent... is dat ontwrichtender misschien... dan waar we nu al veel meer aan gewend zijn. Dat mensen heen en weer reizen. Je bent meer bekend met andere culturen, met andere volken. Je komt zelf ook vaak ergens ja. anders. Dus de wereld is echt kleiner geworden. Ja. Dus dat is ook een, een, een, een, een groot film. Maar wezenlijk zou, zou er wezenlijk iets veranderd zijn, denk jij? Aan de reden waarom mensen. Het principe blijft natuurlijk overeind. Je, ja. je, je gaat op zoek naar daar uh, waar jouw leven het beste is, waar je perspectief hebt. En een heel belangrijk onderdeel is natuurlijk, waar was het eerder misschien vooral voedsel? Ja. Bij wijze van spreken, of droogte, of uh, hè, om te kunnen overleven. Zie je nu dat dat, dat werk. Een hele belangrijke uh, trek is daar waar werk is. Daar gaan mensen naartoe. En tegelijkertijd gaan mensen weg. Daar waar oorlog is, ja. uh, uh, uh, armoede is uh, en in slechte omstandigheden. Tineke Strik, uh, je studeerde in eerste instantie sociaal cultureel werk. Later internationaal politiek recht. Uh, je hebt gewerkt bij Vluchtelingenwerk Nederland. En in het jongerenwerk natuurlijk ook daarvoor. Wethouder geweest in Wageningen. Toen naar de landelijke politiek. Grote voorbeeld is Ab Harwijn. Misschien dat we het daar straks ook nog wel over hebben. Nu senator voor GroenLinks in de Eerste Kamer. En het maakt ook deel uit van de Raad van Europa. Dat zijn 47 landen die zich bezighouden met mensenrechten. En je bent bezig om te promoveren op migratie in Europa. Wat zijn de regels? Hoe ontwikkelen die zich? En uh, wat is het effect in de praktijk? Dat doe je aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En je wordt dit jaar 50. Klopt. Ja, heel goed. Dat <laughs> heb ik uitgebreken. <laughs> Vrijheid... De vrijheid die toen 66 jaar geleden bevochten is. Heeft dat voor jou een relatie met uh, de migratieproblematiek? Uh, ja, absoluut. En wat houdt dat dan ja. in die relatie? Um, als je denkt aan um, het vluchtelingenrecht... is het natuurlijk een hele duidelijke link... dat mensen die uh, uh, niet in vrijheid kunnen leven in een bepaald land... omdat ze vervolgd worden vanwege hun mening, vanwege hun ras... Uh, of wat dan ook, uh, dat die op zoek gaan naar hun vrijheid. Dat ze, als ze dat kunnen, ergens anders aankloppen... om bescherming te vragen, in feite, tegen de beknotting van hun vrijheid. Het is, een, het is een vluchtelingenrecht. Ja, ja. Dat is verankerd, Kijk, en... dat is verankerd in onze, onze internationale wetgeving. Ja, en het is ook niet voor niks natuurlijk... dat dit jaar het vluchtelingenverdrag 60 jaar bestaat... Uh, de Tweede Wereldoorlog was een belangrijke trigger... een belangrijke reden voor, uh, nee. voor de internationale gemeenschap... om te beseffen van, we moeten iets doen. We moeten een, een, een, uh, een instrument oprichten wat ervoor zorgt dat burgers tegen overheden, tegen regeringen... die kwaad met ze willen uh, beschermd kunnen worden. En de Joodse vluchtelingen die, uh, die Duitsland uh, uh, ontvluchten... om te ontkomen aan hun lot, die werden teruggestuurd. Die waren niet welkom elders, ook hier aan de Nederlandse grens. Dus dat heeft uh, erg tot nadenken gestemd. En uh, dat was eigenlijk de reden waarom er in VN-verband ook is gezegd... van: uh, hier moeten we ook echt aan burgers dat recht geven... dat ze niet uh, een soort... Uh, ja, willo slachtoffer worden van de overheid van het land waar ze toevallig in wonen. Dus andere landen moeten dan de verantwoordelijkheid nemen... voor zo'n burger die bij hun aanklopt. Dus het is eigenlijk voor jou... Heb, jij, heb je daar vandaag dus ook bij stilgestaan op de dag van de Vrijheid? Hoe heb je deze dag gevierd? Ah, ah, de nou ja, dat is wel grappig. Ik ben niet naar een bevrijdingspop geweest of nee. zo. Het was heerlijk weer. En ik heb in de, tuin, oh, in de nee, de tuin... Nee, nou ja, ik heb, ik heb in de tuin zitten schrijven aan uh, een artikel... een bijdrage voor een boek over 60 jaar uh, vluchtelingenverdrag. Ah, Oké. Okay. En het thema van dat boek wordt een beetje van... wat de factor tijd eigenlijk uh, heeft gedaan met het vluchtelingenrecht. Um, um, da, daar schrijf jij een, een, een hoofdstuk ja, voor. Ja, precies, en wat, een dan, en wat is dan precies jouw thema hè, voor dat ja, stuk... wat je in nou de tuin ja, hebt zitten schrijven? Maar... <laughs> Kijk, ik probeer dat een beetje te linken aan... waar ik nu met mijn proefschrift mee bezig ja. ben. En um, daar beschrijf ik een beetje hoe de Europese lidstaten... dus van de Europese Unie... De afgelopen tien jaar hebben we geprobeerd om uh, dat vluchtelingenrecht... wat meer concreter in te vullen met elkaar. Dus het vluchtelingenverdrag zegt eigenlijk vooral... Uh, je moet voorkomen dat mensen uh, vervolgd worden. Hoe je dat doet, mm. daar zijn landen nogal vrij in. Maar de Europese Unie heeft gezegd van onze binnengrenzen, die zijn weg. He, we hebben nu één grote interne markt. Dus moeten we ook eigenlijk... Uh, dezelfde normen gaan hanteren van hoe gaan we nou om met asielzoekers en ja. ook met andere mensen. Aan, de, aan de buitengrenzen. Ja, precies. Want als je iemand aan de buitengrens van één land staat, dan komt hij eigenlijk aan de, aan de grens van elke, elke lidstaat. Ja, zeggen. als je eenmaal binnen is, zeg ja. maar, als die buitengrens overschreden is, dan kan die doorreizen naar, ja. naar, naar een willekeurig land. Dus uh, het, het uitgangspunt van de landen was van wij gaan dat vluchtelingenverdrag gaan we, uh, ruimhartig toepassen. Dat, dat past ook bij ons, bij onze traditie. En vervolgens zijn ze gaan onderhandelen hoe ze dat dan zouden gaan doen. Hoe zo'n asielprocedure er dan uit zou moeten zien. En, en wie je nou zou moeten erkennen als vluchteling. Mm. En toen bleek toch ook wel dat landen. Ja, ze hadden wel grote politieke ambities, maar aan de onderhandelingstafel waren ze toch erg geneigd om vooral hun eigen. Procedure die ze al hadden, ja. om die in de richtlijn te krijgen... zodat ze vooral hun wetten niet hoefden te veranderen. En die spagaat, die spanning eigenlijk... van de ene kant wil je met zes, 27 lidstaten hetzelfde systeem creëren... maar tegelijkertijd wil je wel dat het jouw systeem is... Ja. Die spanning van uh, willen dat je harmoniseert, maar tegelijkertijd niks hoeven ingeven... dat is eigenlijk heel illustratief voor het hele Europese asiel- en migratiebeleid, kun je zeggen. Is het dan zo, en dan heb je het over wat er in de loop van die 60 jaar veranderd is... ten aanzien van het vluchtelingenrecht, is het zo dat op de dag van de vrijheid... Um, dat recht van vluchtelingen zijn en, een, en de plicht eigenlijk om ze op te nemen. Want daar gaat het gaat over als mensen ja. vervolgd worden en op stap gaan. Ja. Dat dat eigenlijk zo in de loop van de laatste jaren op gespannen, gespannen voet is komen te staan met de vrijheid zoals we die vandaag vieren. Zie je dat zo? Uh, ja, nou, wat ik zie is eigenlijk een beetje een. Um... Een, een dubbele houding van, van, van, de, van de landen. Als ik het even tot de Europese Unie mm -hmm. beperk, hè, want het is een wereldwijde ja. principe. Um, wat ik net zei, van uh, de landen proberen vooral uh, niks te hoeven veranderen. Eigenlijk proberen ze gewoon hun eigen uh, soevereiniteit te behouden. Dat ze de dijken weer kunnen optrekken en de brug kunnen optrekken... wanneer ze dat willen. En tegelijkertijd weten ze wel, we moeten iets met elkaar. Goed. Je zag het een paar weken geleden al gebeuren... toen mensen uit Libië en uit Tunesië naar Lampedusa kwamen. En Berlusconi ziet van... ik heb geen zin om dit in mijn eentje op te lossen. En ze een visa meegaf en ze Europa instuurde. Ja. Wilde iedereen weer zijn grenzen dichtgooien. Dus er zit een enorme spanning. Eigenlijk vertrouwen ze elkaar niet. Eigenlijk willen ze geen bevoegdheden afstaan. En toch... Weten ze rationeel gezien dat ze niet anders kunnen dan uh, uh, ja, toch samen iets afspreken en zich daar dan ook aan te verplichten? En dus je hebt de neiging, en je ziet het ook in Nederland natuurlijk: uh, dit kabinet wil de rechten, of wil minder asielzoekers, wil minder migranten. Dat is bijna expliciet dat ze dat ook uh, zeggen, stellen. Uh, dat zie je ook in meerdere landen van Europa natuurlijk, waar rechtspopulisme uh, uh, heeft gewonnen, zeg maar aan, aan uh, steun. En dus het, het gekke is dat, er, dat ze wel uh, in Europees verband richtlijnen hebben vastgesteld waar ze nu aan vastzitten tegelijkertijd, zo, te zo ervaren ze dat. He. Ze <laughs> hebben het zelf gewoon uh, uh, vastgesteld. Maar nu is het gevoel van, uh, ja, maar eigenlijk willen we dit niet meer. En nu gaan ze dus zeggen van, ja, Brussel maakt het ons onmogelijk... om onze eigen regels uit te voeren. Dus ze wijzen eigenlijk met de vingertje naar Brussel... als ze bepaalde dingen moeten, terwijl het eigenlijk is voortgekomen... uit hun eigen ideeën van, we moeten met z'n allen die bescherming in stand houden... En wat daar ook uit voortkomt, waar de landen elkaar wel in vinden... is hoe zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk asielzoekers Europa bereiken? En dat is een hele kwalijke uh, ontwikkeling. Want kijk, als je nou eens wereldwijd kijkt... Uh, er zijn nu iets van 12 miljoen vluchtelingen over de hele wereld. Er zijn 13 miljoen ontheemden. Dus die zitten in hun eigen land, zijn ze op drift, zitten ze in kampen. Ja, Europa neemt maar een fractie van de vluchtelingen op... En toch vinden we dat al te veel. Toch willen we daarin al paal en perk instellen. Mm. En um, ja, die solidariteit zeg maar, met de hele wereld... met alle mensen uh, die vervolging uh, te vrezen hebben... Ja, die ontbreekt op dit moment ten ene En dan zie je dus eigenlijk dat... Nou ja, de, de grenscontroles gaat verder naar buiten. Hè? Er wordt nu al voor de Noord-Afrikaanse kust gepatrouilleerd, zodat mensen niet naar Europa kunnen... Uh, er worden over, over, overeenkomsten gesloten met buurlanden van Europa... om migranten die naar Europa zijn gereisd terug te nemen. Te verplichten terug te nemen. Dus we, we stellen eigenlijk van alles in het werk. We gebruiken onze mogelijkheden die we hebben... om deals te sluiten met landen... eigenlijk om zelf gevrijwaard te blijven van vluchtelingen. Hoe komt dat dat, dat solidariteitsbesef met uh, niet alleen je naaste buren, met eigenlijk iedereen in de hele wereld... dat dat zo uh, weinig actief is, zou je kunnen zeggen. Want uh, dat, dat, dat ligt eronder. Onder die wetgeving en de behoefte mm -hmm. om het te regelen... en, en uh, vluchtelingen hun rechten te geven. Mm -hmm. Daaronder ligt fundamenteel een... een, een nou ja, een, eigenlijk een fundamentele uh, solidariteitsbeginsel, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Terwijl jij zegt, dat is... Ja. Dat is niet sterk aanwezig op dit moment nee. in de hele wereld. Nee. Hoe, waar, nou, laat ik eerst aan jou vragen. Waar komt jouw solidariteitsbesef vandaan? Want jij handelt van, van daaruit. Ja. Waar um... is het op gestoeld? Nou, ik denk vanuit een heel um, um, ja, diep ervaren gevoel dat die, dat die mensenrechten. Um, die van jou en mij zijn, dat die, dat, die, dat die van iedereen zijn. Als je niet het recht hebt om, um, um, ja, om, om je vrij te bewegen... om te zeggen wat je vindt, om je te ontplooien... om um, al die dingen die jou mens maken, zeg maar... als die dan niet voor iedereen is... dan heb jij of ik ook geen vrijheid. Dat, dat, dat is mijn diepgewortelde overtuiging. Je kunt niet puur alleen voor jezelf leven, want dan... Um, dan heb je die vrijheid zelf ook niet. Die wederkerigheid die is daar een heel belangrijk element Heb je dat dan ooit ook er, er, ervaren aan de lijve? Dat dat bij jou zo, zo stellig daarin zit, dat besef, die ervaring? Want het is een ervaring, zeg jij. Want het is geen gedachte, geen theorie. Want dan... nee, nee, ja, <laughs> ik hoop dat de theorie daar wel op aansluit... maar nee. het is vooral een, inderdaad een, ja, een, een, een gevoel waar dat uit voortkomt, ja hoe ik dat zelf heb ervaren. Ja, of, of Kijk, ik noemde net de naam van Ab Harrewijn. Dat is, dat is iemand ja. die wel vaker te sprake komt... als iemand die ongelooflijk een inspira inspiratiebron is geweest... voor iedereen die met hem te maken heeft ja. gehad. Bedoeld, heeft het dan daarmee te maken, met zo iemand? Of komt het uit de wereld waar jij vandaan komt? Je bent volgens mij op een boerderij uh, ja. Groot klopt. grootgebracht. Ja, klopt. Nou ja... Um... Uh, daar, daar verzet ik me vooral tegen het slachten van koeien. Dus toen <laughs> hield ik op met vlees eten. Ja, kon, je dat, kon je dat niet, <laughs> dat je dat het, niet eens? Dus, nee, nou ja, ik vond, het, ik vond het heel... Ik ging dan de avond ervoor ging ik afscheid nemen van die koe die dan nou geslacht zou worden. Ja. Ja. Nee, maar daar, begint, dus, het, uh, maar daar ja, begint het natuurlijk al mee. Ja, het zijn niet eens mensenrechten, maar Als ook. je je verbonden voelt met dat wat <laughs> ja. om je heen leeft en, en je ziet hoe het... Ja. Uh, nou, en misschien ook als, als, als klein voorbeeldje van, als je het hebt over ervaren van... Uh, ja dat ik ook in de, in de, op de lagere school en uh, eigenlijk overal... je hebt heel sterk groepsgedrag. Uh, mm -hmm. Daar was ik vrij allergisch voor, uh, moet ik zeggen. Want omdat je gevoelde van... ja, die mensen worden een beetje gestuurd door bepaalde groepsnormen... en dat kan ontzettend uh, onderdrukkend werken. Uh, ik werd niet gepest of zo, dat gelukkig niet... maar ik voelde wel heel erg... Hoe die positionering van belang is zeg maar, van mensen om vrij te kunnen zijn. Om te kunnen zijn wie ze willen zijn. Ja. En, en, en dat zie je in het groot en dat zie je in het klein. Eigenlijk exact hetzelfde. Sociale controle kan mensen uh, ja, onderdrukken. En op het moment dat dat een overheid is... die alleen maar bepaalde dingen van je toestaat... Ja, dan uh, kan je eigenlijk geen kant meer op. Is het dat, dat rechtvaardigheidsbesef? het vrijheidsbesef, dat was er eigenlijk al heel vroeg, instinctief. Ja, ja, ja, precies, precies. Ik denk dat ik daarom ook toch uiteindelijk... ik, ik ging na de sociale academie, wilde ik graag wat meer concreet leren, zeg maar. Ik zat te twijfelen, dan ga ik documentaires maken, wat ik wel erg leuk vond. Maar ik was veel te bang dat ik dan nog niet dat vak echt zou beheersen, zeg maar. Ik dacht, nou, dan ga ik rechten studeren, dan kan ik in de sociale advocatuur. Maar daar raakte ik steeds verder geïnteresseerd, juist in die mensenrechten. In internationaal recht en... Um, om, omdat ik dacht, van ik wil weten hoe die verbanden werken. Het is niet alleen maar wat hier speelt in Nederland. Het gaat juist om dat grote plaatje. Omdat we juist ja, allemaal zo afhankelijk van elkaar zijn. Hm. Hoe heb jij Ab Harrewijn leren kennen? Hoe is dat Aha. nu die naam toch uh, gevallen is? <laughs> ja, ja, nou ja, ik, ik noemde net ook de naam van Ab Harrewijn... omdat ik, uh, omdat ik een plaatje voor hem had uh, bedacht. Wat, waar ik heel erg aan hem altijd moet denken. Hij uh, was Kamerlid... Uh, voor de Tweede, tweede Kamerfractie, toen ik daar beleidsmedewerker was. En daarvoor was je ook al voorzitter van GroenLinks. Dus kwam je ook elke fractievergadering bijwonen. En ja, ik vond hem een heel bijzonder mens. Hij was uh, dominee, dus hij was veel bezig met zingeving. Maar dat zou je hem niet uh, uh, nageven, zeg maar. Hij maakte altijd de meest flauwe grapjes over Jezus aan het kruis en zo. een <laughs> dus, goede dominee dus. <laughs> ja, echt een goede de. dominee. <laughs> en ook ontzettend aards in feite. Hmm. Ik bedoel, hij, hij handelde gewoon. Hij was praktisch. En uh, hij betekende ontzettend veel. Vooral voor, uh, ja, voor, voor uh, mensen die in armoede leven in Nederland. Voor de hele vierde wereldbeweging. Deed hij heel veel. Voor mensen in, in Utrechtse wijken. Die geen perspectief hadden. Hij, hij deed daar gewoon wat voor. Daar had hij geen, geen woorden voor nodig. Mm. Nou, dat is het dus voor een politicus. Want hij was dus ook. Hij ja. was die politicus. Is dat wel bijzonder? Gewoon iemand die... Is dat dan waarom hij zoveel mensen heeft aangestoken Ik met dat heilige het vuur? Ik denk het wel. Dat hij ha gewoon handelt. Dat ja. die... En hij was zo authentiek. Hij was gewoon zo echt. De, hè, Ab was zoals je hem zag, zoals hij was. Uh, daar zat werkelijk geen enkele dubbele bodem achter. Kijk, hij kon ook goed politiek bedrijven. Hoor. Ja. Hij kon compromissen sluiten, zaken doen met andere fracties... zodat er oplossingen kwamen voor, voor, voor uh, de problemen die hij zag... Maar tegelijkertijd, hij was zo benaderbaar en, en, en hij deed van alles en nog wat... de helft we hebben we nooit geweten, zeg maar. Voor mensen die, uh, die gewoon in de problemen zaten ja. en die ernaartoe kwamen. Ja, en dat vond ik heel bijzonder, die combinatie. Dit werd gedraaid op zijn begrafenis. Het regent harder dan ik hebben kan. Dat was, uh, is van bluf. En bijna negen jaar geleden is dat uh, te horen geweest... op de begrafenis van die bijzondere man Ab Harwijn. En mijn gast Tineke Strik, GroenLinks senator, was daar ook bij. Dat is negen jaar geleden. Ja. En het is nu eigenlijk al 6 mei. Ja. Dan is het ook negen jaar geleden dat Pim Fortuyn hier vlakbij werd ja. doodgeschoten. ja. En de dood van Ab Harbei was zat er dus vlak achter. Ja, dat was, uh, dat was een kleine week daarna. Ja. Het, was, het was een bizarre tijd. Het was echt uh, niet te bevatten, inderdaad. Het is, nou ja, wij waren natuurlijk allemaal geschokt... door het feit dat Fortuin uh, was ja. neergeschoten. Iedereen was daarover geschokt. Maar uh, onmiddellijk uh, kregen wij... Uh, eigenlijk min of meer werden we in de hoek van de verdediging de gezet in feite, omdat het idee was van de kogel kwam van links. Dat was een hele bizarre tijd en je uh... waren opeens daders geworden. Ja, Sorry. praktisch, alsof, alsof wij niet uh, net zo goed het vreselijk vonden wat er gebeurd was, want er was, was zo'n grensoverschreden dat dat was ongekend in Nederland. Gelukkig was dat ongekend en Paul Roosemuller was daarvoor werd juist geroemd ja. door iedereen... omdat hij een antwoord had op uh, Pim op Fortuyn. Omdat heel veel mensen zich wel zorgen maakten over zijn uitspraken. Maar plotseling gingen die beelden, die fragmenten... van hoe hij op dat Rotterdam-debat uh, uh, een antwoord had op Pim Fortuyn... werd in één keer voortdurend getoond om te laten zien... kijk eens... <lacht> Paul Roosmuller heeft Vertuin gedemoniseerd. Bizar is het dan, hè? zoals politiek kan werken, zoals het in de politiek kan werken... zoals het ja. wisselvallig is. Ja, precies. Het was heel wisselvallig. En nou ja, om nog even op appel ja. terug te komen... Ik bedoel, wij zaten dus allemaal met z'n allen in die bedrukte stemming. En toen ging iemand van ons uh, ging plotseling... Uh, ja, die overleed, dat ging heel erg snel. Dus dat relativeerde dan van de ene kant weer wel heel erg... wat er allemaal gebeurde. Maar tegelijkertijd maakte het niet minder absurd natuurlijk... Van, ja. uh, dat je zo in zo'n rauwe stemming gedompeld wordt. En ja, we moesten gewoon een, een, een bepaalde houding vinden inderdaad in die politiek. De, um, ja, het ho, ho, sentiment vierde hoogtij in feite. Ja. De, de, de, de ratio was even volkomen afwezig. En hoe, ga jij, hoe sta jij er dan in? Hoe ben jij daar toen mee omgegaan? Waar vind jij dan je stabiliteit? Of hè, dat je niet meegesleept wordt... of van je voetstuk wordt geblazen? Dat soort dingen? Um, ja. Gewoon... Of ja, gewoon... Um... Praten met, met, met, met allerlei soorten mensen eigenlijk. Van, van wat het doet, uh, hoe, hoe zij eronder staan. Uh, kijk, die mediabeelden waren, waren vrij eenzijdig, vond ik, in feite. Mm. En het is dan heel erg goed om weer een beetje meer uh, voeling te houden... met gewoon de mensen om je heen. Of, of, of ook andere soorten mensen, die hoeven niet zelf te denken als jij. Maar wel om te voelen van, hé, hey, dit is toch niet de enige realiteit... Nee, zeg maar nee. die nu van de media afspatten. Ik denk dat dat wel heel belangrijk was. en Het was heel lastig op dat moment om meteen antwoorden te krijgen... omdat de ontwikkelingen zo snel gingen in feite. De puinopen van Paars, terwijl daarvoor onderzoeken hadden uitgewezen... dat het gros van de mensen gewoon heel tevreden was met ja. hun leven. Dus het was niet zo 1, 2, 3 te plaatsen. Ja. Daar was echt tijd voor nodig. Ja, Maar die was er eigenlijk niet... omdat de verkiezingen er meteen voor de deur stonden natuurlijk. Nu zijn we negen jaar verder en um, gaan de ontwikkelingen... met name in Noord-Afrika nogal snel. En Dat yeah. is eigenlijk ook he, yes, de, de migratie zeker. vanuit die landen naar Europa... is eigenlijk misschien wel het, het, het uh, ja, waar we ons nu even op kunnen focussen... dit laatste kwartier van, van ons gesprek. Want, Want daar hou jij natuurlijk heel erg mee bezig. Yeah. Jij kijkt daar met een speciale aandacht naar, denk ik, yeah. wat daar gebeurt. Yeah. Tunesië, dat was het eerste. Yeah. Daar, daar zijn er, ik geloof, 30.000 naar Europa gekomen. En de... Nou ja... Volgens nog komen er weinig mensen uit Libië, maar de kans dat ze gaan komen is heel groot. Ja, ja, het, of... het ligt dus ontzettend aan wat daar gaat gebeuren. Hè? Ja. Kijk, sowieso er zijn inderdaad iets van 30.000 naar Europa gekomen, maar 250.000 zaten in Egypte en in Tunesië. Ja. Hè? Er waren veel arbeidsmigranten die uit Libië kwamen en die uh, nog niet terug konden naar een herkomstland, maar ook. Zaten in Libië natuurlijk heel veel Afrikaanse vluchtelingen vast uit Somalië, uit Tjaat, uit Sudan. Juist omdat Berlusconi zo'n prachtige deal met Gaddafi had, ge had gesloten. Ja, dat was... Nou weet je, voor 5 miljoen per jaar uh, uh, krijg, uh, uh, mag jij uh, de migranten tegenhouden zeg maar. Of het was je als krijgt gewoon je ja precies. Je krijgt die, dat bedrag krijg je als je ze tegenhoudt. Ja, als je ze tegenhoudt, dan krijg je nog wat zijn? boten bij van ons. Ja. Ja, ja, hoe cynisch kan het zijn hè? En dat werkte dus ook heel goed. Want vanaf dat moment had Italië helemaal geen, uh, uh, uh, geen migranten meer... die via bootjes aankwamen. Uh, maar die mensen zaten dus wel daardoor vast in Libië. En uh, die werden plotseling door de Libiërs in één keer... Als, uh, als huurlingen van Gaddafi beschouwd. Dus die hadden nog eens een keer uh, het extra onveilig daar. Dus ook die moesten Libië uit... Uh, en inderdaad, nu zie je langzamerhand meer Libiërs zelf ook vertrekken... omdat ze natuurlijk vastkomen te zitten tussen nou ja, de bombardementen... tussen de, de vuurgevechten, tussen Gaddafi-aanhangers uh, en opstandelingen. Maar er zijn nog geen grote aantallen die vertrekken. Dat gaat natuurlijk pas gebeuren als er echt een soort burgeroorlog uitbreekt. En ja, laten we hopen dat het niet gebeurt... maar ik denk wel dat Europa er klaar voor moet zijn als het wel gebeurt... En dan vind jij dat Europa die vluchtelingen op zou moeten nemen? Als stel dat er 200.000 mensen naar Europa komen. Ja. Noem maar eens een bedrag. Ja. Is een aantal. Ja. Nou ja, kijk, we hebben het al knap moeilijk gemaakt natuurlijk... voor, uh, voor uh, mensen om met zo'n grote aantallen te komen. Want ze moeten toch een water oversteken. Um, maar ik denk dat je het niet moet overlaten aan de buurlanden. Want die zitten al in zo'n fragiel hervormingsproces... Uh, die vangen al heel erg veel mensen op. Als, je, als wij gewoon hermetisch hm. onze grenzen sluiten... dan ga je daar heel veel problemen creëren. Uh, dus moet je eigenlijk zeggen... van, nou, we hoeven die mensen niet voor altijd op te nemen... maar als er een burgeroorlog is... moeten we tijdelijk eigenlijk de zaak ontlasten, kun je zeggen. En moeten we uh, dat dus ook niet bij Italië of Griekenland leggen... maar moeten we gewoon even met z'n allen afspreken hm. van... joh, nu vangen we allemaal een de zeg maar narato. Ja van bevolking, ja. omvang, vangen wij een deel van die mensen op. En dat is We dan is een... tijdelijk? Of is dat ja. permanent? Nou ja, kijk, in, in, in eerste instantie moet je zoiets tijdelijk uh, doen. Want dat doe je bij zo'n plotselinge ontwikkeling... waarvan je niet weet hoe het verder gaat aflopen. We hebben dat ook gedaan met Kosovo. Toen had je ook plotseling heel veel mensen die uh, op drift sloegen... door Milosevicse uh, uh, genocideacties. En, uh, en dat, dat werkte eigenlijk heel goed... Want dat was eigenlijk ontstaan in het voormalig Joegoslavië, toen die oorlog uitbrak. toen ontbrak dat ook ten enenmale een solidariteit. Ja. Uh, dus toen betekende dat die regio zelf ook instabiel bleven. Want daar zaten alle kampen. Daar bleven de mensen uh, hangen. En een paar landen, Oostenrijk en Duitsland, die hebben wel hun nek uitgestoken. En de rest, die verschuilden zich, zeg maar. Van uh, nee, wij, uh, ja. wij zijn niet aan de beurt. Maar dus, nou, is het, nou is het zo. We kunnen natuurlijk niet koffiedik kijken. Maar bij die 30.000 Tunesiërs die zijn gekomen, die zelf, je leest een jongen in de in trouw gisteren volgens mij. dat wij hebben een paar honderdduizend vluchtelingen uit Libië opgenomen Als jullie de vijfduizend krijgen, dan begin je al te klagen en ja. te mopperen. Ja. Um, Europa wil dat niet nee. in deze. Dat, dat, je zit in een soort tijd waarin dat juist ja, op alle mogelijke manieren wordt tegengehouden. Ja. Dus het klinkt heel idealistisch wat jij nu zegt... of misschien wel heel gewoon of normaal... maar het gaat niet gebeuren. Als je, nee, als je, als je en dat de, als je, als je, is tegelijkertijd... Je, kijk, het is natuurlijk al uh, erg zat... dat het inderdaad vanuit een bepaald egoïsme niet gebeurt... maar het is zelfs ook nog kortzichtig egoïsme. Want uiteindelijk keert zich dat toch ook tegen ons... Kijk, wat, wat we nu heel belangrijk vinden... is dat die processen in Noord-Afrika, in het Midden-Oosten... dat ze uh, zorgvuldig verlopen. Ja. Hè? Dat de democratie een kans krijgt dat er stabiele uh, regimes komen. Of, ja. Dat is in ons belang ook. Dat is, ook dat in het is belang hartstikke van Europa. in ons belang. Ja. Wij, ja. Hebben, wij hebben belang bij stabiele buren... met wie we uh, zaken kunnen doen uh, die naar ons kunnen komen... waar je mee kunt uitwisselen, noem maar op. Als wij nu... Uh, de hekken zeg maar optrekken... en we laten het aan hen over... Dan, dan creëer je dus eerder chaos... dan draag je eraan bij... dat je uiteindelijk slechte buren hebt... en daar kun je alleen nog maar veel meer last van hebben... dan dat je nu solidariteit zou betrachten. Ja. ja. Dus aanverrecht zou het werken. Ja. Maar het gaat wel die kant op. In, in, als je de, het gedrag van een aantal landen bekijkt... Het is een beetje dubbel op. Het is geen solidariteit met uh, Noord-Afrika. Maar het is ook geen onderlinge solidariteit. Hmm. Want uh, Nederland wil vooral geen asielzoekers... die in Italië uitkomen, aankomen, uh, opvangen. Kijk, het is wel zo dat... De Tunesiërs die nu komen, die zijn over het algemeen... zijn dat geen vluchtelingen nee. die bescherming nodig nee, hebben. Dat zijn jonge zijn mannen. Gelukzoekers, zou je ze kunnen noemen? Ja, ja goed, er is nu geen, geen grenscontrole, dus ze kunnen ook nu uitreizen. En ze zijn op zoek naar werk, denk ik, ja. over het algemeen. Uh, maar je weet het nooit van tevoren zeker, dat is het punt. Je kunt niet aan een boot of aan de mensen die erin zitten zeggen... van, oh nee, jij bent vluchteling, jij niet. Dat is het hele principe van het vluchtelingenverdrag... Iedereen moet de kans krijgen die aanklopt en zegt asiel... om het onderzocht te krijgen of dat nodig is, ja of nee. En daarvoor hebben we asielprocedures. En dan moet iedereen doorheen kunnen. Ja. En je mag best... Die procedure hoeft helemaal niet lang te duren. Zeker niet als het op voorhand, als je denkt van... nou uit dat land, hè, daar is nu niks aan de hand, kan dat vrij snel. Maar iedereen moet die kans wel krijgen. Ja. Want anders zou je je schuldig kunnen maken... aan het terugsturen van iemand... Uh, ja. ja de dood in, of... maar mijn, mijn, mijn gevoel is: zegt dat de, de tendens in Europa is om dat eigenlijk niet zo erg te vinden, ja. Ja, dus mijn vraag aan jou is: met dat idealisme dat jij hier ontvouwt, is dat dat, dat hoe, hoe moet dat gekenterd worden? Dat proces waarbij het juist de, de, de verkeerde kant op gaat, ja. en steeds meer rechten met voeten getreden worden, ja. Ja, daar ben ik inderdaad. Daar ben ik wel eventjes stil van. Hoe, hoe, hoe zorg je voor een kentering? Um, ik, ik denk dat het bijna altijd toch het beste werkt. Uh, kijk, je krijgt niet een bepaald, uh, um, uh, mo bepaalde moraal plotseling. Ja. Hè? Ik denk dat uh, regeringen handelen over het algemeen gewoon uit rationele belangen. Uh, dat, het toch heel, dat het toch de beste strategie is om te laten zien... dat het ook in ons belang is dat het elders in de wereld rustig en stabiel... Uh, ja. en, en, en, en dat er democratie heerst. Ja. En, en dat wij daar ons, onze, onze bijdrage aan moeten leveren. En dat dit een van de onderdelen is van die bijdrage... Ik, misschien is nog, ja. het, het is nog een heel een, een ander puntje wat, wat daar ook een beetje aan raakt. Um, het, het nationaal belang is eigenlijk of het Europees belang... of het wereldbelang, zou je kunnen zeggen. En, en deze regering heeft de neiging om dat voortdurend uit het oog te verliezen. Om te doen of dat Nederlands belang een ander belang is... dan, uh, uh, nou, dan wat we met z'n allen uh, goed zouden zijn. Verliezen ze dat echt uit het oog of is dat... Symboolpolitiek ten opzichte van een deel van uh, het een uh, uh, soort sentiment, een ressentiment in, in het volk, waar politiek gewin uit geslagen wordt. Nou, dat, dat is misschien een drijfveer om, om het zo te doen, inderdaad. Van uh, wij willen af van de Europese verplichtingen of we willen af van de verdragen. Uh, want dan kunnen we doen wat we zelf willen. Maar tegelijkertijd beïnvloeden ze, ze op die manier ook de publieke opinie. Dat ja. mensen ook in de straat denken... oh, we hebben last van die verdragen ja. en we hebben last van die verplichtingen. Maar ze handelen er ook echt naar. Ze willen gewoon niet uh, uh, op de vingers getikt worden... door bijvoorbeeld een Europese rechter. Ja. Als je nu kijkt naar het Mensenrechtenhof... Uh, van de Raad van Europa, dus die, die gaat over 47 landen. Burgers kunnen daar een klacht indienen uh, als ze vinden dat, ze, uh, hè, dat de mensenrechten geschonden zijn. Ontzettend belangrijk hof. Nederland krijgt af en toe ook een wat lastige uitspraak uh, voor de kiezen. En nu heeft de Nederlandse regering daarom in zijn nota geschreven van... Uh, wij willen dat Mensenrechtenhof willen we gaan inperken. We willen dat ze zich alleen maar met kernzaken bezighouden. Lees, mensenrechtsschending in andere landen. En uh, daar gaan we ons nu voor inzetten om dat ook voor elkaar te krijgen. We willen dat landen weer meer beleidsvrijheid krijgen. Nou, dat is dus typisch kortzichtig en alleen maar puur uh, denken vanuit je eigen perceptie. Want wat gebeurt er dan? De Russische Federatie, Turkije, dat zijn de grootleveranciers van die klachten. Daar zitten journalisten uh, die in het nauw gedreven worden als ze de waarheid opschrijven. De mensenrechtenverdedigers die proberen uh, de rechtsstaat uh, te verdedigen of te creëren. En die. Die autoriteiten die krijgen nu steun uit onverwachte hoek, ja. zou je kunnen zeggen. En die zijn daar maar wat blij mee dat de Nederlandse regering uh, hun in feite gaat steunen om meer ja. ruimte te krijgen. Dus, dus het zou funest zijn voor uh, de strijd tegen het voor mensenrechten, zou je kunnen zeggen. Ja, absoluut. absoluut. Kijk, en, in de en maar goed, daar kunnen jullie als senatoren... Kunnen jullie daar iets aan doen? Nou, dit, deze strategie stond in een mensenrechtennota beschreven. En uh, wij hebben daar twee, jaar, twee weken geleden, hebben we ons daar fel op uitgehaald uh, tegen deze regering. Van nou, deze kant uh, willen we niet op, dat maken wij niet mee. En uh, aangestaande dinsdag wordt een motie aangenomen, waarin we dat ook met uitzondering van de VVD, maar verder kamerbreed heel duidelijk uitspreken, wij staan voor dat Mensenrechtenhof... Mm. en wij willen dat de regering ja. dat ook blijft doen. Ja. Om onszelf in de spiegel te kunnen blijven aankijken... zou dat wel <laughs> gewoon gewonnen moeten worden, hè? dat pleit. In de ja, de, ja, precies. Ja. Dat precies. begrijp ik wel van jou in ieder geval. Um, je gaat binnenkort naar Lampedusa. Ja, klopt. Dat eilandje waar zoveel ja. mensen zijn binnengekomen, ja. Europa zijn binnengekomen. Ja. Wat ga je daar doen? Nou, ik heb een, een, een rapport geschreven... wat ook is aangenomen twee weken geleden... door de parlementaire assemblee... waarin we ook oproepen... voor meer solidariteit met de buitengrenzen, landen... en vooral ook met de buurlanden van, van, van Libië... maar ook met die asielzoekers. Wij willen zelf gaan kijken... met een paar mensen van de assemblee... van uh, ja, hoe gaat het daar nou echt in de praktijk? We gaan natuurlijk praten met, met autoriteiten... en met de burgers ja. ook daar... Maar we gaan ook mee met zo'n patrouilleboot. Om gewoon ook echt te kijken: van, hoe gaan die grensbewakers daar nou ja. eigenlijk mee omgaan? Wat wil je daar zien? Eigenlijk wat weer daar. Nou, ik ben, ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig van. Uh, uh, wat ik net ook al zei: van hoe halen ze nou de vluchtelingen en de. Mensen die alleen op zoek zijn naar werk. Ja, ja. Hoe halen ze die uit elkaar? Ja. zeg maar, En zorgen ze er inderdaad voor dat iedereen die bescherming nodig heeft. Dat die ook die kans ja. krijgt om dat hier in Europa te krijgen. Wat een spannende reis. Ja, zeker. Ja. Zou jij zelf in, tot migratie in staat zijn? Vraag ik aan de boerendochter. Ik denk dat je het ook een soort, een soort nou, verankering hebt. Ik ben al door heel Nederland gemigreerd. Ja. ja, maar dat is niet hetzelfde natuurlijk. Nee, nee, absoluut zou... niet. Ik ja, ik denk wel dat het zou kunnen. Ja? Ik zit wat dat betreft uh, niet super gebakken aan, aan Nederland. Ik hou wel van de verschillende seizoenen. Ik hou van heel veel dingen van Nederland. Dus wat dat betreft merk je dat misschien pas ja. als je echt in het buitenland woont. Maar ik hou ook wel erg van, daar vind ik de Raad van Europa ook leuk. Ontzettend leuk om van anderen te horen ja. hoe zij het doen, uh, hoe ze in het leven staan. En uh, het verrekenen. Ja, het van ja de wijze. precies. Nou, je hebt ons verrijkt met je inzichten. Ik dank je wel. En ik wens je veel succes en goede reis. En veel succes ook met je proefschrift dat er aankomt. Waar we het verder niet over gehad hebben. Maar dank je wel. Graag gedaan. Um, en aan luisteraars vraag ik. van Ja, uh, er zijn luisteraars die zelf gemigreerd zijn. En die vandaag ook Vrijheidsdag gevierd hebben. Of misschien wel niet gevierd hebben. Um, heeft u het verhaal dat u zou willen vertellen aan Casaluna straks na ene... Dan kunt u bellen met 0800-1121. En ook bijzondere manieren vandaag om de vrijheid te vieren. 0800-1121. Dan kunnen we er een mooi twee uur van maken. Tot zo. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.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 Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. dames en heren. Kijk, ik heb de hele week al iets aan mijn keel. Maakt niet uit. Je zult denken, misschien waar speer? Nou, die is er niet. Dan wil die zeggen dat hij niet in de uitzending is, want hij is op reportage. En voor wetenschapsnieuws. Ik kan eens even kijken via het of ik al contact met hem kan hebben. Tijdje, kun jij eventjes doorschakelen naar, uh, naar Peer, die op uh, wetenschapsreportage is? Niet. Oh, dat kan pas... Juist. Ah, goed. Je hebt dat allemaal al zo geregeld dat het pas als het echt aan de orde is, dat het erin komt. Voor die tijd kan ik geen contact met hem hebben. Oké. Okay. Nee, nee, nee, nee, maar dan, dan zit ik daar verder niet over in. Dames en heren, we kunnen dus geen uh, contact hebben op dit moment met uh, Peer van Eersel. Maar uh, we kunnen wel beginnen met een politiebericht. Dames en, heren, dames en heren, even een uh, politiebericht. Er is namelijk uh, vorige week donderdag een uh, auto opengebroken... aan de Sint-Gerardesweg. En uh, daar werd het portierrampje van ingeslagen. Pardon. En uit de auto werd een radio-cd-speler uh, ontvreemd. Als mede 7223 cd's, zes golfclubs, 9 kilo harde tomaten... één harp, zes trekschuiten, één rolletje drop, een stukje papier... En acht gebruikte servetjes, een sintelbaan, twee uur dwangverpleging, 18 barkrukken, vier volle asbakken, één gulp en veertien sportberichten ontvreemd. Met name die sportberichten is de politie erg uh, happig op en die moeten wij ook hebben. En het liefst voor aanstaande maandag als het sportnieuws is. Dan maakt de politie ook bekend dat uh, de buurtbrigadiers uh, de auto-emblemen terug hebben gevonden en een kijkdag gaan organiseren. Het is namelijk zo, de buurtbrigadiers hebben naar aanleiding van giftes van diefstal van auto-emblemen... die de afgelopen maand in de gemeente Bergijk plaatsvonden, een onderzoek ingesteld. En dit speurwerk heeft hen op het spoor gebracht van tien verdachte jongens uit Bergijk, variërend in de leeftijd van drie tot 3,5 jaar. De jongeren hadden ongeveer 85 auto-emblemen en een taxibord van geparkeerde auto's gestolen. Om te zorgen dat de auto-emblemen weer bij de rechtmatige eigenaren terechtkomen... organiseren de buurtbrigadiers op vrijdagavond een kijkdag... op het bureau aan de Korenbloemstraat 6 te Bergijk. Benadeelden kunnen dan tussen 7 uur en 5 over 7... komen kijken of hun auto emblem erbij is. Het gaat om auto-emblemen van diverse automerken... waaronder Mercedes, Chrysler, Ford, BMW, Peugeot, DAF, Volvo en dergelijke. Tot zover deze politiebericht. Radio Bergijk, het radiostation voor Bergijk. De open microfoon de open voor iedere Bergijkenaar die, berg die wat kwijt wil. De open microfoon. Iedere Bergijkenaar die wat kwijt wil. Iedere die wat kwijt wil. Microfoon. Hallo, dit is Janine Teunissen voor mijn onbekende minnaar. Ik uh, uh, wil even zeggen dat ik het echt weer uh, heel bijzonder vond afgelopen woensdag. Ik was echt heel blij dat ik uh, de ruitje hoorde inslaan achter. Want ik dacht echt, oh, daar is hij weer. <laughs> en uh, ja, ik, ik, ik, ik was echt weer overvallen. En ik ben er ook weer helemaal vol van. Ik, uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik, nou, ik weet gewoon echt niet wat ik moet zeggen. Maar ik moet je gewoon weer bedanken. Want ik uh, moet er gewoon elke keer aan denken dat ik daar weer lig... En, ja, dat ik geen kant op kon. En uh, ja, dat jij dan de hele tijd allemaal dingen in mijn oor loopt te roepen. Van die hele stoute dingen. En ik vind het gewoon heel bijzonder. En eigenlijk vind ik het ook, ook wel heel spannend dat jij dat masker gewoon ophoudt. Want in de volgende keer moet er dan volgens mij gewoon een, niet, niet zo'n hondenmasker eroverheen. Want dat vind ik toch een beetje eng halverwege. Maar echt, je, je, je, hoe je lucht, hoe je ruikt en, en hoe je aanvoelt. En het is gewoon helemaal... Je bent gewoon helemaal van mij. Nou uh, kwam ik er... <laughs> Waarschijnlijk wilde jij dat niet... maar ik kwam erachter dat al mijn punten meegenomen zijn. Ik heb al douwe punten zijn weg. Die had ik in het laadje in de keuken liggen. En dan wist jij zeker niet dat ik dat dan zou zien. Maar dat heb ik gezien... Al mijn 2924 punten heb je meegenomen. Want ik tel ze elke dag, want ik spaar ze al heel lang. Maar je zal ze wel ergens voor nodig hebben, denk ik. Maar ik vind het niet erg, hoor. Ik, uh, ik zou zeggen, ga maar gewoon naar de douwe En uh, zoek maar uit, want ik vind alles mooi wat er staat. Nou, uh, bedankt wederom. En ja, ik, ik, ik ben gewoon helemaal dol op jou. Ik ben gewoon, ja, dat is eigenlijk ook misschien ook wel een beetje verliefd. Nou ja, uh, tot woensdag misschien. Oké, okay. hou doen. sound radio, radio, radio Beer van Eersel. Wetenschapsmoes per het Bergijkse Nieuws, Bergijkse Wetenschap. En daar nieuws van. Goedendag, dames en heren, dit is Pierre van Eersel. In het kader van uh, Wetenschapsnieuws Bergijk, nieuws over de we Bergijkse Wetenschap, ben ik hier uh, in het mortuarium van Bergijk. Want uh, is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat heel veel schouwartsen die opgeroepen worden voor een lijkschouwing... Uh, niet op hun taak berekend zijn. Er zijn mensen die toch vaak vergissingen... en belangrijke aanwijzingen over het hoofd zien. Nou, dat vonden wij een belangrijke uh, kwestie om te onderzoeken. Daarom is er een klein budget vrijgemaakt... om nu, die hier een proefopstelling uh, mogelijk heeft gemaakt. Hier, het is gesponsord door uh, Anculingerie. Ik vonden het ook belangrijk... dat de, de, de kundigheid van de schouwarts getest werd. Ik sta hier in de koelcel... Er liggen hier onder een laken drie lijken. Verse lijken zijn het eigenlijk. Eén lijk dat is een middelbare man met een bijl in zijn schedel. Uh, daar ligt naast een vredig uh, ja, een, een ingeslapene van 102 jaar oud. Met een vredige glimlach om zijn mond en een gevouwen hand op zijn buik met een brief erin waarin staat dat hij zo'n mooi leven heeft gehad... en dat hij zo blij is dat hij rustig kon inslapen. En daarnaast ligt een vrouwspersoon, een middelbare vrouwspersoon... met hele grote, zware, diep geprofileerde tractorbandensporen... over haar romp. Nou, we, we gaan de kandidaat erbij vragen. Dat Hallo. is... Uh, goedendag, dat is Onno Diekman. Juist. Yes. Onno Diekman is gemeentelijk schouwarts. Ja. En u wordt opgeroepen bij allerlei sterfgevallen... om. De overlijden ze om... achterop te stellen. Ja, en de doodsoorzaak natuurlijk uh, te determineren. Ja. Nou, we gaan even in een... U krijgt, uh, nou, ongeveer... Der... U heeft niet lang nodig, hè? Nee, nee dat is voor mij een, een eitje. Nee, u krijgt 30 seconden ja. om uw werk te doen. Ja. Ik trek de deur van de koelcel achter me graag, dicht. Graag, graag. En dan uh, kom ik daarna de uitslag bij u vernemen. Ja. Aan de slag. Zo. Ja. We zijn hem duidelijk bezig, de, schouwarts. de Instrumenten in gebruik. Elektrische apparaten. Zo, ik ben heel benieuwd. Er zijn natuurlijk wat aanwijzingen die niet over het hoofd gezien kunnen worden. Wat zeg je, tech? 30 seconden bijna om. Ja, oké, okay. we gooien de koelcel open. Voeg. Uh, ik zou zeggen, meneer uh, Onno Diekman... Ja, even wat de gisteren ligt... van me afkloppen. Ja, dat... Het is natuurlijk toch werk waar je flink mee aan de slag moet. Ja, er liggen wat uh, niet-te-identificeren onderdelen door elkaar op een berg. Ja. U zit zelf nogal onder het bloed en lijkvocht. Ja, dat is nou eenmaal, daar komt er bij kijken. Goed, uitslag. Overledene nummer 1, met de bijl in de schedel. Wat is dat voor... Doodsoorzaak geweest? Uh, slijtage. Slijtage? Pure slijtage. Is slijtage hetzelfde als ouderdom? Uh, komt vaak in combinatie met elkaar voor, maar uh, in dit geval was het uh, premature slijtage, noemen wij dat dan. Dus Deze eigenlijk... man is denk ik een jaar of 37 geweest. Dat is uh, premature slijtage. Dus natuurlijke doodsoorzaak? Natuurlijke doodsoorzaak, ja. Goed, dan stappen we even over naar sterfgeval nummer 2. Dat ja. was de vredig 102-jarige ingeslapen. Wat is dat voor doodsoorzaak geweest? Afgeslacht. Die is afgeslacht? Die is afgeslacht. Ah, kijk, ja, dan zijn we ja. dus waarschijnlijk een misdaad op het spoor. Precies. En dat is natuurlijk... De, de desbetreffende misdadiger heeft geprobeerd zijn, uh, zijn daad te camoufleren... door uh, de, de desbetreffende persoon in deze houding neer te leggen. En uh, zeker als er zo'n brief bij zit, dan, uh, dan ruiken wij natuurlijk viezigheid. Hè? En dan gaat er bij u een belletje in. Ja, rinkelen. dan bij mij uh, diverse belletjes rinkelen. Dus uh, dat gaat uh, dadelijk direct door naar de politie. opsporingsbevel En uh, weet ik allemaal niet wat. Want, uh, ja. Er wordt al onderzoek gestart. ja. Dus, en dan de, de overledene nummer drie... Ja. in het kader van dit wetenschappelijk onderzoek... naar de deskundigheid van schouwartsen. Was dat was de, de middelbare vrouw met zwaar geprofileerde tractorbanden... over haar ontzielde lichaam. Wat is daar de doodsoorzaak van? Griep. Ach, ja, maar dan inderdaad griep A-klasse. Dus ja, die hakt erin. En dat is, uh, ja, dat is natuurlijk heel sneu voor zo iemand. Uh, maar daarom zeggen wij ook altijd, samen met de overheid... Uh, haal die griep tegen op tijd... Want je ziet wat er kan gebeuren, dat je toch op een vrij jeugdige leeftijd... het loodje kan leggen tegen een uh, natuurlijk virus. Ja, en hoe verklaart u dan die zwaar geprofileerde tractorbandenspoor? Geen idee. Daar kan iemand mee geboren zijn. En, uh, misschien niet aan de huid, ik weet het niet, maar... Of uh, een bepaald modeverschijnsel. Of mode natuurlijk, net zoals tatoeages. Of, of, andere, automutilanten. of andere automutilanten. Ja. Maar uh, het is de griep. Het is de griep het geweest. Het is gewoon de griep geweest. Goed, dat wordt ingevuld op uh, de overlijdensakte. ja. Ja. Ik zou zeggen, nou, we hebben dus niet te klagen over de deskundigheid. Nee, ik van moet de berg... ook even zeggen, de reden dat u hier kwam... Uh, begrijp ik heel goed, berichten in de pers... dat de, de schouwartsen misschien uh, inadequaat zouden uh, schouwen. Ik hoop dat ik hiermee uh, het een en ander recht heb kunnen zetten. Want het is natuurlijk ook voor de mensen thuis... heel vervelend als ze denken dat er niet goed geschouwd wordt. Ja. Nou, u heeft nu zelf uh, mee kunnen maken dat er wel degelijk heel goed geschouwd worden. Ik zou zeggen, dokter uh, Orno Diekman, heel erg hartelijk dank... voor uw uh, meedoen aan dit wetenschappelijk onderzoek. Oh, ja. nog één vraag. Oh. De bijl in de schedel van uh, overlijdende nummer 1. Ja. Was u die niet opgevallen? Jawel. Natuurlijk. Ja. heeft u daar een verklaring voor? Nee, ja, God, het zal een hobby van iemand geweest zijn om... Uh, <hazien> ja, Hanekam, bijl in... De... Ik bedoel... Uh, carnaval, dan ze vaak met zo'n spijker door de alf? Nou, precies. Ik, ja. ja. Ja, kijk wat iemand in zijn vrije tijd doet. Daar ga je als schouwarts niet over. Nee. Nee, goed. Ik zou zeggen heel erg hartelijk dank. En we zijn hier vol... Ik uh, ben er om de doodsoorzaak vast te stellen. Niet om de eigenaardigheden van mensen te bestuderen. Te, te, te, te determineren. Nee. U zegt het. Goed, ik zou zeggen, uh, dokter Diekman, heel erg hartelijk bedankt... voor uw uh, meedoen aan dit wetenschappelijk onderzoek. Dit was uh, wetenschapsnieuws... U het is goed als ik mijn uh, feestmutsje weer opzet en met, uh, met de blaas. Ja, als, u die eigenaar, ja als, u, als dat uw hobby is. Ja, dan ga ik even dansen hier. Oh, we laten de dokter dansen achter tussen de resten. Hij heeft de feestmus opgezet en gaat mogelijk uw hem op de achtergrond met zijn rolfluit. is zorgt iedereen een eigenaardigheid en ook een schouwarts mag zich ontspannen. Ja, maar mijn dood zou het niet zijn. Nee, precies. <lacht> ik zou zeggen, dit was Pierre van Eersel. Dit was een reportage vanuit het mortuarium Bergijk. En uh, u kunt gerust gaan slapen wat met de deskundigheid... Van onze Bergeekse Schouwartsen is niets mis. Terug naar jouw tijdje, schouwartsenmuziek. die verbinding helemaal goed gelukt en dan begin je weer te klooien met die muziek. Ik heb het er eens helemaal mee gehad. Tuurlijk is dat leuk als je muziek draait die aansluit bij het onderwerp. Maar als je er zo mee omgaat, dan is het een grote puinbak, man. Ik wacht, ik kom er naar je toe. Nee, blijf jij maar daar zitten. Ik kom eraan. ben je helemaal gek geworden, man. Idioot. Hoe zit je dit normaal achter die knoppen? Kunt muziek.